1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In de Syrische stad Aleppo is een Japanse journaliste omgekomen. Volgens opstandelingen en een Syrische mensenrechtenbeweging... is ze overleden nadat ze tijdens hevige gevechten gewond raakte. Waarschijnlijk is ze geraakt door een granaat... die door regeringstroepen werd afgevuurd. Op YouTube is een video geplaatst... waarin de journaliste dood in een auto te zien zou zijn. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de zaak... maar kan de dood van de journalisten nog niet bevestigen. Volgens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 Ze kwamen samen bij het paleis van president Korea... en droegen bandana's met foto's van Assange... en teksten over de vrijheid van meningsuiting. De protesterende Ecuadoranen zijn ondertussen woedend... over het dreigement van Groot-Brittannië... om Julian Assange uit de ambassade van Ecuador in Londen te halen... en uit te leveren aan Zweden. Dat land wil hem ondervragen, onder meer vanwege een verkrachtingszaak. Mali heeft na vijf maanden van politieke onzekerheid een nieuwe regering. Volgens de interim-president is het een tijdelijke regering van 31 ministers. Na de militaire coup in maart werd het noorden van Mali veroverd door Tuareg rebellen. Zij wilden hun regio afscheiden van de rest van het Afrikaanse land. Ook groepen die aan Al-Qaeda gelieerd zijn waren hierbij betrokken. Om een einde te maken aan de gevechten en de politieke onrust... is er al een aantal keer geprobeerd een nieuwe regering te vormen... maar tot nu toe steeds zonder succes. Het weer droog en lokaal kans op mist. Het is een graad of 15. In de ochtend eerst zon, maar daarna bewolking en kans op een bui. De middagtemperatuur is 22 graden aan de kust en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Hoe onwrikbaar alles zijn gang gaat, hoe gelijktijdig en duister. Ik begon ermee uh, om twaalf uur na het nieuws. Maar eigenlijk, als je het nieuws zo hoort en dan ga je weer verder met je eigen uitzending... dan denk je, dat zou je iedere keer wel kunnen laten horen. Over de gelijktijdigheid der dingen en hoe alles zijn gang gaat. Heb ik nu ook weer als ik naar het nieuws luister. Maar ik ben in gesprek met Otto de Kat, schrijver van prachtige, fijnzinnige... Niet al te dikke boeken, maar de woorden zijn zo precies gekozen... dat ze heel veel teweeg weten te brengen. In ieder geval bij mij als um, lezer. Het laatste boek is Bericht uit Berlijn... maar zeker ook heel erg mooi is Julia en de Inscheper. We gaan erover doorpraten. Uh, we zijn nog niet uitgepraat, dat gevoel heb ik. En Otto de Kas is nog steeds hier te gast. Dus dat is prettig. We hebben u ook nog een fragment beloofd. Maar het is te doen gebruikelijk... dat u als luisteraar kunt inbreken in de uitzending door het plegen van een telefoontje. Nou, dat mag ook nu. Ik kan me voorstellen dat het iets lastiger is... als je denkt, ja, maar ik wil dat gesprek niet storen. Maar u bent van harte uitgenodigd. Doe het gerust. Uh, en misschien is wel een mooi onderwerp... dat idee van de, de, de liefde tussen broer en broer. Tussen, tussen broer en zus. Misschien zijn er meer mensen die daar ervaring mee hebben... en die dat juist als iets heel bijzonders ervaren. Dat komt net zoveel voor als volgens mij ook het tegendeel. Maar goed, het is, uh, ja. kom, kom maar op met die verhalen. 0800-1121... 0800-1121. Want dat is denk ik het uh, uit de, de eerste drie kwartier het helders naar voren gekomen als iets om over door te praten. We hebben een fragment inmiddels opgezocht. Althans, Otto, jij hebt ja. een fragment uh, opgezocht? Ja, jij vroeg met name uh, naar een fragment uit Julia... Ja. waar de broer Andreas en het zusje Julia... Ja. Julia, uh, de hoofdpersoon, de, de bijna de bijna passieve hoofdpersoon van het uh, boek Julia. Um, ook, ook daar speelt een, een, een liefde die, die zijn ei, zeer eigen wetten kent... En, en die gestoeld is op een uh, bijzondere ervaring... uit de jeugd van deze twee mensen. Andreas is toneelspeler, is wordt op een gegeven moment gearresteerd... omdat hij op het toneel zeer onwelgevallige dingen zegt... en de machthebbers eigenlijk in het ja. gelaat spuugt. Ja, de nazi's op dat moment. De nazi's op dat moment. We leven in 1938. En Julia vertelt uh, hoe zij vroeger met haar broer thuis al toneel speelde. Zij kwam uit een toneelspelend gezin... Haar vader en moeder waren toneelspelers en Andreas heeft dat overgenomen. En eh, zij herinnert zich hoe Andreas in de voetporen getreden was van zijn ouders. Hij leerde al jong de rollen van zijn vader uit het hoofd... en speelde s'avonds als hij alleen was met Julia hele stukken aan haar voor. Van kistjes en planken maakte ze een toneel in de eetkamer... Hij dirigeerde zijn zusje. Zij moest luisteren naar zijn monologen. Moest hem vastpakken, aaien, in haar armen nemen. Hij danste met haar, lachte en huilde. Licht uit, Julia, licht aan. Doek, applaus, Julia, applaus. Het waren opzwepende avonden. Ze hadden letterlijk koorts. Ze hielden niet op. Ze bleven maar spelen. Andreas had haar verzekerd dat hij later... nooit meer zo overtuigend had opgetreden als thuis in de eetkamer. Zestien, zeventien waren ze geweest. Kinderen niet meer, volwassen nog niet. Zolang het kon, nog niet. Een ongekende vrijheid van handelen. Loepzuivere gebaren. Alles zonder effectbejag, zonder publiek. Alleen met zichzelf, met elkaar. In een niet te verbrijzelen verband. Buiten was het verval. Buiten was de kracht het grote toneelspel, bijna begonnen. Ja, ja. Die, uh, die niet te verbrijzelen, hm. verband, dat, dat verband, dat verbond... Ja, uh, prachtig. Ja, dat, dat, dat, dat komt in dit boek uh, en, en, en naar voren en ook in in, hm. in uh, bericht uit Berlijn. Ik vind het heel erg uh, uh, ontroerend ook. O, zit ja. hier dus ook het idee in van de toneelspeler die voor één iemand speelt ja. de kunstenaar die, die zich tot, tot een ander richt ja. waar we het bij Sinatra al over hadden ja. die, die Andreas spuugt of nou, hij spuugt niet nee, hij spuugt niet. de nazi's wij spreken in het gelaat. symbolisch hij in schoffeert het ze en dat ruineert zijn leven Z zijn zus Julia eigenlijk wordt zij meegesleept maar zij wijdt zich volledig aan hem ja. zit er even, even ja. een, een zo'n zit er in dat idee van die jonge artiest die toneelspeler ja die aan het eind van de voorstelling naar de eerste rij loopt... waar een aantal nazi's zitten. En ze aankijkt, ze veracht, hij zegt niks. Hij veracht ze en loopt dan de zaal uit. Vervolgens wordt hij gepakt, want ze weten dat hij dan gevaarlijk ja. is. Zit daar iets, Otto de Kat, in van het idee... dat een kunstenaar dat moet doen met de machthebbers? Ook vandaag nog, ook al gaat het niet om naties. Nou ja, nu maak je het uh, dan symbolisch voor, ja? voor de kunstenaar. Ja? Maar... Wil ik wat doen? Zo, heb ik, ja, zo kan je daar naar kijken. Zo kan je er als lezer naar kijken. Ja, ik, ik... Toen ik het schreef... had ik dat helemaal nee, niet dat... in mijn hoofd. Achteraf... Uh, kan je zelf ook nog wel... verbaasd zijn wat er staat. Ja. En als jij dit zo uitlegt... dan vind ik dat eigenlijk een schitterende uitleg. Ja. Want... Maar dan vraag ik het je toch, toch... meer op de man af. Vind je dat kunstenaars... dat vandaag de dag veel meer zouden moeten doen? Ja. Nou, meer weet ik niet... Ik, ik heb het gevoel dat er toch nog altijd voldoende kunstenaars zijn... die zich niks laten gezeggen en doen wat ze moeten en willen doen. Ik, ik ben daar niet zo pessimistisch over. Uh, in het heel gekke... en, en, en ik moet toch zeggen, dat zullen ook toch wel kunstenaars zijn... de drie meisjes die in Rusland... Ja. Zijn veroordeeld. Ja, de punkband. De punkband. Ja. Die hebben... Nou, de, de, bijna letterlijk... Is, wat er in jouw boek gebeurt. Dat is daar gebeurd. Het ja. is inderdaad alsof Andreas... Uh, de nazi's ja. in, het gelig, in het gezicht uh, ja. zegt, die, uh, jullie deugen De middenvinger opsteken en, naar en, Putin. en dat hebben zij natuurlijk ook ja. gedaan. Ja. En dat is, uh, ik, ik ben zeer onder de indruk. En ja. dat ze ook geen gratie durven vragen, vind ik ja. eigenlijk schitterend. Willen vragen eigenlijk. Nee, niet willen vragen. Ja. Ja. En, en, en, nou ja, dat, dus ik, ik geloof wel dat, er, uh, dat die kunstenaar die zich tegen de stroom in blijft opstellen zoals hij dat moet doen. Ja. Dat, dat blijft. Dat ja. is zo geweest. En daar, heb ik, daar ben ik heel optimistisch over. Ja. eigenlijk. Um, even terug naar het andere boek Bericht uit Berlijn. Ja. De hoofdpersoon heeft een, een Nederlandse diplomaat. Krijgt van zijn dochter die met een Duitse officier is getrouwd in Berlijn zit, dicht bij het vuur een bericht door dat de inval in Rusland aanstaande is. Ja. En vanaf dat moment heeft hij dilemma. Moet ik dat doorspelen via mijn kanalen? naar Engeland, naar de geallieerden, um, om misschien Russische levens te redden? Of moet ik dat niet doen, omdat ik mijn dochter wil beschermen? Dat is ja, het dilemma. Dat is het dilemma. Um, het maakt volgens mij niet, mij niet uit of je weet wat hij doet. Wat mij treft, Otto de Kat, is dat het de vrouwen zijn om deze Oscar heen... die zeggen ja, jij moet het doen. Ja. Ga met die informatie. Ik kan me niet schelen of... Ja. of, of het, of ik het als dochter dan het lood. Uh, ja. bij het leven laat. Ja. De moeder zegt hetzelfde. Zijn nieuwe geliefde zegt het ook. Zijn vrouwen. En, en, en eigenlijk sluit het natuurlijk perfect aan op de onwrikbaarheid. waar we het over gehad hebben. De sensatie dat het leven onwrikbaar is. Hier heeft iemand het vermogen om de loop der geschiedenis te veranderen. En hij doet het niet. En hij doet het niet. De vrouwen zeggen: je moet het wel doen. Zijn vrouwen moediger? Nou, dat zou je uit dit boek toch wel kunnen opmaken. Ik, mijn, vraag zijn, is, mijn vraag aan maar... jou is of je dat vindt. Um, het, het, het is me te generaliserend. Ik durf dat niet te zeggen. Daar zijn het maar dat vrouwen bepaald niet minder moedig zijn... in een oorlog hm. dan mannen. Kijk, de hele geschiedenis is natuurlijk altijd gefocust geweest... en de geschiedschrijving op mannen. Ja. En dus, als je over de oorlog leest, lees je over mannen. Ja. Wat ik altijd als uitgever heb willen doen... is de rol van de vrouwen in de oorlog uh, uh, belichten. Die was ijzersterk en, en zeer moedig. Dus uh, mijn sympathie ligt eigenlijk aan die kant. Ja. Aan de kant van de vrouwen. Dat is zo. Uh, maar om... om, om Hard te zeggen, vrouwen zijn moediger dan mannen, ja. dat weet ik niet. Maar in, in noodsituaties zijn vrouwen heel erg moedig. Ja. En heel erg uh, standvastig. Uh, en bereid tot offers. Dus. En bereid tot offers. Je weet de beroemde uitspraak van de Duitse politie na de oorlog. Uh, toen de RAF uh, bezig was. En dat was een, een kreet onder de politie... Shoot the women first. Want die zijn het gevaarlijkste. Die zijn het meest gefocust. Die zijn Zo. het moedigst. Ja. Er is een boek verschenen. Shoot the women first. En je ziet in die hele beweging daar toen... dat het vrouwen waren die, die, ja. die, die tot het uiterste gingen. Baden-Meinhof. Eh, Baden links, linkse, ja, linkse terreurorganisatie. linkse ja. terreurorganisatie. Maar... Goed, dit is natuurlijk oh, ja. dan het in het extreme getrokken. Ja. Maar het, is, het trof mij zeer. Dat het, het zijn drie vrouwen. Hè, die het zijn drie kiezen, vrouwen. En, die alle, en tenslotte ja, in is jouw de boek. dochter zelf die het zegt. Ja. Ja. Uh, nou, Daar maak je wel in, een statement mee, vind ik. Ja, dat is waar. Dat, dat, dat is er zo. Dat heb ik ook heel bewust ja. gezien, natuurlijk ja. dat ik dat deed. Ja. Alleen, ik, ik deed het niet om iets te beweren... maar ik constateer ja. het al schrijvend. Maar op zo'n moment is het natuurlijk toch zo... Als je zo'n dilemma hebt, dat dilemma bestaat omdat je wel degelijk... op sommige momenten de loop der geschiedenis kunt beïnvloeden. Ja. Dan is het even niet onwrikbaar, maar alleen moet je dan moedig zijn. Dan moet je dus heel moedig zijn, ja. Dat is waar, en het zijn ook altijd eenlingen die moedig zijn. Eh, het, het, het, en, en, en vaak tegen de stroom in iets doen ja. wat, wat tenslotte slotte heel goed uitpakt. In, in welke situatie dan ook. Volgens mij heb je ook nog een fragment over de dochter uitgekozen. Ja, jij had het over de dochter. Ja, ja. Uh, we hadden het over Emma. Uh, die zit dus in, in Berlijn, in Dahlem. Dat is een, eigenlijk een, een, een buitenwijk van Berlijn. Prachtig, uh, een, een, een soort wassenaar, zal ik maar zeggen, van, van Berlijn. Toen al, groen... Mooie huizen, maar ook dorps. Ook een, een, een, een, een gewoon leven. Maar daar vlak in de buurt had je een Grunewald. Dat, is, dat was ook een, een prachtig gebied. Eh, kortom, dat was in zekere zin een beetje een oase. Daar woonden deze Karl en Emma. Zij was getrouwd met Karl. Zij is jarig, op 4 juni 1941. En ze vieren haar verjaardag. Lieve gasten. Karl was opgestaan, een glas in de hand. Het duurde nog even voordat iedereen stil was aan de lange tafel... die voor- en achterkamer verbond. De twintig mannen en vrouwen zaten schouder aan schouder. Wat een vastberaden indruk maakte. Men zette zich schrap. Lieve gasten, welkom hier in Huizen Overvloed. Het is geweldig wat jullie allemaal hebben meegenomen. Ik tel twaalf omeletten, vijf sandwiches, twintig borden soep... Zeven bakken sla, een komkommer, twee broden en twintig servetten. Pas op, die zijn niet eetbaar. Karel spietste alsof het vrede was. De late zon scheen op de wijn die ingeschonken stond. Klaar voor een toast op Emma. Mijn liefste Emma, op jou wil ik drinken. Op een nieuw jaar met jou. Dat de oorlog voorbij mag gaan. Dat we hier volgend jaar weer zullen mogen zitten. Glazen klonken tegen glazen... Iedereen keek verrukt naar Emma en Karl. Het leek wel een bruiloftsmaal. Hartje oorlog. Hartje Duitsland. Kon het waar zijn dat ze daar waren met de pretentie er niet te zijn? Emma nam onder tafel Karls hand even vast. Ondergronds was hun leven. Voor niemands ogen bestemd was hun liefde. Buiten deze kamer en hun vrienden was alles verdacht geworden... Each place I go only the lonely go some little small cafe. The songs I know. Only the lonely know Each melody Recalls a love that used to be The dreams I dream. The Beach when love was new, it well could be the one time a hopeless little dream like that comes true. aanwezig was. Op die verjaardagsfeest, dat verjaardagsfeestje van Emma 1941 in, uh, in Dalem. Mag ik dat nog even afmaken? Dat, dat ja. Er is nog een klein stukje wat ik, ja, waar je die je avond ja, dus is, mee, mee, ja. mee, mee eindigt. Er ja. zit nog een heel passage tussen. Maar die avond van Emma's verjaardag... de tuinen van Dalem nog warm van de dag... geen vliegtuig te horen... Die avond was alles helder en doorzichtig. Voor even was ze verzoend met haar leven. Met de lege dagen wanneer Karel weg was. Met de wanhoop over de oorlog, het verlangen naar een normaal bestaan. Kinderen, haar vader en moeder. Karel wist daar niets van. Ze had hem nooit verteld over haar weerzin. Dit was het feest. Dit was haar avond. Glanzend en zonder vrok of angst. De radio ging aan. Ze dansten. Er waren een grammofoon en platen van verboden zangers. Waren de ramen dicht? En de gordijnen? Dansen op een vulkaan. Hoe licht en zacht liepen hun voeten op een vloer van vuur. Ich bin von Kopf bis Fuß. Tot aan de eerste strepen zon van de volgende morgen. Ja. Ja. Dat is typisch een staaltje Otto de Kat. <laughs> om de verschillende sferen... Ja. Tegen elkaar in te werken, contrapuntisch, ja. ja. om een muzikale term te krijgen. Gewoon verwarrend vaak, omdat het niet kan, niet klopt dat het naast elkaar bestaat, maar het bestaat naast elkaar. En zo zijn wij dus ook Sinatra vermengd met de geschiedenis van de Naties. Nou is ja. Sinatra ook nog wel in staat geweest om verschillende werelden met elkaar te verenigen. Ja. Uh, grote liefde van mijn gast, Otto de Kat, schrijver. Uh, Eén figuur, Otto, die bijna in al je boeken voorkomt... het zijn er nog niet zoveel... Uh, is, er gebeurt iets in het verleden. Iets groots of iets kleins. Iets pijnlijks. Een verlies. En mensen proberen daar dat vaak weg te stoppen. Ja. ja. Uh, Kate, waar je een fragment van hebt ja. gelezen, verliest haar geliefde. Ja. Ja. grote liefde, dat is dan wel een grote, echte grote liefde. Ja. Om maar eens iets te noemen. Nou, zo, zo zijn er talloze voorbeelden. Eigenlijk alle figuren hebben dat wel. Ja. En wat ze doen is, ik probeer het te vergeten. Zwijgen. Nou, wat in de oorlog, na de oorlog heel veel gebeurd is op massale schaal. In al jouw boeken komt het vroeg of laat toch naar buiten. Ja, ik denk dat dat verleden... Eh, dat heeft vrijwel iedereen... Zo kan ik me voorstellen of in, ja ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat het niet iedereen het heeft. Dat verleden speelt een beduidende rol in je bestaan ja, ja. en ook in het heden en dat eh, er, er wordt vaak gezegd ach je moet niet naar dat verleden kijken en, en dat is dat moet je nou vergeten. De wordt zand erover. Zand gaat nergens over. Dat dat er komt altijd als er een in een verleden ook in gelukkige zin, maar ook vooral in ongelukkige zin. Dat ja. komt terug. Ja. En daar kan je niet aan ontkomen. En daar moet je geloof ik ook niet aan willen ontkomen. Ik heb In, in, in de inscheper heb ik geschreven... Wat voorbij is, bestaat pas werkelijk. In het Duits hebben ze dat betaald. Zoiets als, was voorbij is, existeert eerst werkelijk. En dat hadden ze er ook uitgehaald. In, en, mm. en, en daar ligt ook wel een erg grote kern. Ja. Het is een paradox, maar waar je heel goed mee... Het is vrij bent. lullig, hoor, voor ons mensen. <laughs> ja. Nee, maar hoe moet, ja. je, dan, hoe moet je dan leven? Ja. Als, je pas, als het voorbij je is... Moet, dat het pas werkelijk ja, tot nou leven ja. komt, dat, kan, ja. dat is verschrikkelijk. Dat weet ik niet. Je, je kan het dan pas werkelijk zien in zijn... Er zijn ook mensen die zeggen, nee, je moet juist leven in het nu... en je ja. moet alleen maar nu eh, toelaten. Ja. Dat is, je moet genieten van het moment, moet je ook. Ja. Maar je moet vooral dat verleden in de gaten houden... wil het je niet in de rug aanvallen. En dat gebeurt vaak. Mensen worden opgeduwd door wat ze hebben meegemaakt. Is dat ook met jou wel eens gebeurd in je leven? In de, in de rug aangevallen heb ik me nooit gevoeld... Vooral ook omdat ik uh, eigenlijk met mijn gezicht vaak naar het verleden sta. Dus ik wend mijn rug niet naar dat verleden. Dat heb ik nooit gedaan. Dus in die zin ben ik niet overvallen. En, maar daarmee, doordat je dat verleden in zekere zin huldigt... sluipt ook de melancholie binnen. Ja. Omdat wat voorbij is ja. niet terug. Uh, voorbij, voorbij, ja. oh, en voorgoed voorbij... Van Bloem is zijn natuurlijk magistrale regels. <lacht> uh, voorbij, voorbij. O, oh, en voorgoed, voorbij. Prachtig. Uh, maar dat, maar dan... dat knaagt natuurlijk wel. Maar ik, ik denk dat mensen die goed met hun verleden omgaan... ook heel goed kunnen leven. Dat is mijn overtuiging. Ja, ja. Ja. Maar dan moet je dus onder ogen zien, dus ook de pijn onder ogen zien. Ja. Doorleven ja. voor een tweede keer. Zeker. Zo? En dat, dat, dat is zo. En de psychologie drijft niet, niet in de laatste plaats op het verleden ja. uh, als, als wetenschap. Onmiskenbaar. Oh, al al, het is een, al een van de eerste pagina's van bericht uit Berlijn staat ja. de, de regel: de kleinste impuls kan een lawine van gebeurtenissen in gang zetten. Het gaat over die keten van gebeurtenissen, die dus ja. vroeg of laat terugkomt. Ja. Je zei in het eerste uur dat, dat, dat, dat, dat uitbrengen van Eddie Hillesum, het werk van Ed Hillesum. Dat dat voor jou alles is stroom. Ja, dat heeft een enorme stroomversnelling teweeggebracht. Omdat... Dus dat heeft jouw leven ook ja, ingrijpend heeft... veranderd? Ja, dat heeft ingrijpende betekenis gehad op althans mijn uitgeversleven. Ja. Maar dat ging uh, wel buiten zijn oevers, hoor. Ja. Uh, omdat je daar zo persoonlijk... Was ik daarbij betrokken. Ik heb dat ge... ja, samengesteld, gevonden, samengesteld, ingeleid. Daar... Een jaar mee geleefd en later is het, heeft dat een grootheid aangenomen, wat ik helemaal niet uh, ja. kon overzien. Maar uh, dat, daar zit je dus persoonlijk heel erg aan vast. Uh, Oké, okay, hoe kijk je daar nu op terug? Nou, dat is. Nu we toch even ja, ons, ons gezicht wenden naar het verleden. Ja, daar kijk ik met ongelooflijk veel uh, dankbaarheid eigenlijk op terug dat ik die geschriften in handen heb gekregen... ja, dat, dat is een heel mooi moment geweest. Dat, zo zie ik het nog steeds. Ja. En, uh, was dat toeval? Ik dat was puur toeval. Nou, dat was, daar, daar, vind dat ik ook helemaal niet eens een, een, een, een, verdienste, of zo, een nee. verdienste. Maar wat gebeurde er dan met Nou, dat? ik werd geïnterviewd door iemand... en die begreep dat ik geïnteresseerd was in de oorlog en in het jodendom. En die zei ja. toen tegen mij, Klaas Meelik, was dat... Uh, goh, ik heb thuis dagboeken liggen van een zekere Hillesum. Dat heeft mijn zusje en mijn ouders, die hebben dat aan de man proberen te brengen. Ze hebben alle uitgevers van Nederland gezien in de 50 en 60er jaren. Dat is ook zo, alle grote uitgevers. Die is meegeleurd. Daar werd meegeleurd. Nou, maar dat waren ook handgeschreven. En werkelijk manuscripten met de handgeschreven dagboeken die je niet kon lezen. Die waren, dat was in een handschrift wat je helemaal niet kon lezen. Maar er waren een paar pagina's uitgetikt. En hij heeft me dat gegeven. En ik, ik ging op een gegeven moment zitten... en ik, ik dacht, ja, maar wacht even... dat is iets heel belangrijks wat ik hier lees. Dat waren verfrummelde papieren... met een, met een, met een geroeste paperclip bij elkaar gehouden. Dus dat was voor een uitgever totaal onzinnig om je daar tegenaan te bemoeien. Ja, ja. Maar ik ben dat toch gaan lezen en ben gefascineerd geraakt. Want waarom zag jij het dan wel? Wat ja, was dat, dat dan? is dus heel interessant. Dat, dat probeer je dan achteraf te analyseren. Ja, maar dat is die kleine waarom gebeurtenis. Je had voorzelf misschien eroverheen kunnen kijken. Absoluut. Het, nee, dat is een hele kleine gebeurtenis. En, dat is, en ik ben nog altijd blij dat ik dat gezien heb. Maar ik was natuurlijk alweer... Uh, de, de mensen die de oorlogs bewust hadden meegemaakt... die wouden niet op die persoonlijke manier nog iets te weten. Er was één Anne Frank, dat vond men wel ja. genoeg. Uh, maar zo'n persoonlijk boek van een vrouw die over zichzelf schrijft... en nauwelijks over de oorlog... ja, dat, was, uh, dat kon niet, dat, dat, dat vonden ze niet interessant. Maar... Uh, dat er ook in die oorlog dat gewone leven was ge wat doorgaat... waar ik het ook voortdurend over heb... dat er dus mensen een geweldige zelfontplooiing en ontwikkeling hebben meegemaakt... terwijl buiten om de hoek de oorlog woedt. Dat maakte haar helemaal niet uit. Maar dat maakte dat geschrift tot een, een, een, een hele unieke gebeurtenis, als je dat leest. Ja. En nou, ik besefte dat, dat, er, dat dit in de oorlog geschreven was, in Amsterdam, in het midden van de oorlog... met alle ellende eromheen. En dat iemand zich zo kan concentreren op een eigen ontwikkeling. En vervolgens vanuit Westerbork, waar ze terechtkomt... een aantal brieven heeft geschreven waarmee ze een monument heeft opgebouwd... voor dat kamp en alle mensen die daarin uh, vernietigd zijn. Dat is een fenomenale vrouw geweest die op het punt van een tafel te midden van een chaos een paar brieven... zeldzaam mooie brieven heeft geschreven. Ja, dat is geniaal. En dat... Nou ja, dat, dat, dat zag ik. En, en, en, en, en, en een monument en, en, ook voor het innerlijke leven. Een monument voor het, zeggen, het dat, leven? dat wat door die oorlog in zoveel maal, zoveel maal gevallen... Ja. steeds kapot is gemaakt. Precies zeker, dat innerlijke uh, dat, leven. Ja, en... en, en ja. Daar had, ik, daar had ik dus net de goede oriëntatie ja. voor om, om, om dat te zien. Ja. En ik heb het uitgegeven met het idee... daar gaan misschien 10.000 of 15.000 mensen van genieten. Maar dat is vervolgens de hele wereld overgegaan. Ja. En dat gaat nog steeds. Ja. En dat, dat blijft maar gaan. Ik krijg uit de hele wereld brieven. Nou, dus, maar toen ik het had uitgegeven... toen begon... Toen kwamen er ook van alle kanten dagboeken tevoorschijn natuurlijk. Dat heb ik allemaal gezien, gelezen ja. en ook sommige uitgegeven. Maar toen ineens ging dat uitgeefleven van mij bruisen... dan zie je ineens wat er mogelijk is. En dan, dat, dat, dat is fascinerend. Is dat ook niet naar verant dat je dat dus opbouwt ja. op het werk ja. van een vrouw? die? En daarom heb ik altijd de stelling gehuldigd... ik wil alleen maar dat werk uitgeven. Ik wil het niet uitgeven melken verder met allerlei ja. kalenders en agendas en weet ik allemaal wat... wat je zou kunnen doen. Maar ik heb het daarbij gelaten. En op een gegeven moment heb ik me er ook een beetje van gedistanceerd Ik wilde niet helemaal in die Hillesum hoek ja. komen. Want ik wilde met mijn uitgeverij nog ja. andere dingen doen. Dat is ook gelukkig gebeurd. Ja. Ja. En, en de grootheid van Etty Hillesum... Um, het, het is de, de ontwikkeling van een vrouw die dat je zegt de oorlog. Ze schreef niet over de oorlog, maar ze was er wel van doordrongen wat er gebeurde. En oh ja. Westerborkrit. Ja. Dus het gaat ook over haar spirituele ontwikkeling hè, in, het kamer, in het in de aan in de eindigheid ja. in, in vernietiging ook. In, heeft, heeft, heeft zij jou ook in dat opzicht beïnvloed of? Ik weet niet of ze me nou beïnvloed heeft. Ik ben wel elke keer eigenlijk erg onder de indruk. Ik, ja. m, ik heb het jaren niet gelezen. En, en op een gegeven moment heb je dan ook natuurlijk een beetje een, van... nou ja, dat, dat, daar moet ik nu verder afblijven. Maar hm. ik heb het toch onlangs opnieuw weer helemaal gelezen. En ik dacht, ja, dit is toch wel grootse hm. literatuur. En een grootse onverschrokken iemand die haar eh, daar eigen weg is gegaan. Maar ik zei inderdaad... ze trekt zich niet veel aan de, van de oorlog. Ze wist precies natuurlijk ja. wat er aan de hand was. Ja. Dat, dat is zeker. We gaan op onze uh, vernietiging af. Ja. Dat, dat heeft ze geschreven. Weer een vrouw. Weer een vrouw. Een zeer moedige vrouw. Ja. Uh, en dat is waar. Uh, dat... dat <laughs> Ja, ja. ja. ja. ja. Nou, ik wil het je niet uit je mond. Nee, nee, mond nee, nee, teken, nee, nee maar, maar het is waar. Het is wel, je natuurlijk hebt gelijk. Het is uh, in een uh, bericht uit Berlijn, is dat ook uh, absoluut wel. Ja, ja. dan, krijg, dan krijg je jouw carrière als, als je uitgever juist een, een, een, een uh, grote ja, stroomversnelling. Dat ja. is precies wat ik is. Ja. Dat is precies door die kleine impuls. Ja. Wat het toch was. Ja. Zeker. Um, dat wordt dus heel groot. Dan moet er ergens ook een omslag in jouw leven zijn geweest om te gaan schrijven. Want dat had je toen nog helemaal niet gedaan. Nee. Ja, als journalist, je hebt een dichtbundel ja. dicht, dicht uitgebracht. Ja. ik had een gedichtenbundel uitgebracht bij Van Oorschot. Maar eigenlijk maar... door het overlijden van mijn vader... een jaar of vijf daarna... Um, dacht, wilde ik daarover schrijven. Over je vader? Nou, Man in de verte, mijn eerste boek is eigenlijk... Dat is mijn vader, man in de verte. Er was ook een man in de verte. Het was een man in de verte, nee. Ik gebruik het beeld omdat... Hij was, helemaal, hij was zeer nabij. Ik was dol op die man. Hmm. Net als mijn moer, overigens. Wij hielden zeer veel van hem. Hij is vroeg overleden. Op zijn 59 waren, Ik was 28 of zo. Hmm. En, en, maar man in de verte is is hij, eh, ik roep het beeld op... en zo is dat in de werkelijkheid geweest... dat ik een tenniswedstrijd ergens speelde. Een, een belangrijke tussen aanhalingstekens studentenkampioenschap of zoiets. Daar deed ik dan aan mee. En hij eh, stond op een heuvel in de verte van dat... Het, het speelde zich af in Noordwijk. En ineens, ik was midden in, in een wedstrijd... en ineens in de verte zag ik hem staan. Niet aan de rand van het veld. Alleen maar heel in de verte. En dat, zo heb ik het altijd gevoeld... dat hij was er wel, maar niet nadrukkelijk aanwezig Is dat een goede positie voor een vader? Ja, dat is fantastisch. Volgens mij is dat een hele goede positie. Maar, maar van de broer verlang je wel opperste nabijheid? Maar ja, dat... dus de ik vader... verlang het niet, dat kan je ja, ervaren. Dat... Ja, natuurlijk, ja, okay. ja. Maar goed... Dus... Maar... En... Je hebt alle soorten vaders, maar het is natuurlijk wel fijn... als je een vader hebt die en nabij is... zonder dat die eh, dat nadrukkelijk eh, er bovenop legt. En je heel erg stuurt. Er zijn zoveel mensen die gestuurd worden... Door, door hun jeugd en door hun ouders. En dat heb ik eigenlijk niet zo gekend... behalve... Eh, Thomas Mann zegt ergens in een dagboek... Um. Opvoeding is eigenlijk uh, sfeer of uh, sfeer brengen. En dat deed hij erg. Hij bepaalde de sfeer, overigens, natuurlijk ook samen met mijn moeder, was een goed huwelijk, maar uh, dat, dat element van, van: ik hou je wel in de gaten, maar ik ga je niet de hele tijd uh, bij in model tikken. Nee, dat niet. <lacht> Dat mag die jongen zelf uitzoeken. Ja, dat mag ja, die ja. jongen zelf uitzoeken. Ja, dat is hem ook wel ik behoorlijk. verloor die wedstrijd overigens toen ik hem... Dat snap taal, ik, he? ja. ja nee, dat begrijp ja, je. Nee, dat begrijp je. Ja, nee, dat, uh... dat had hij dus <lacht> niet goed gedaan. Ja, nou. Ja. Of misschien ook wel. Ja. Ja. Vaders die aan de lijn staan. Ja, ja daar, nee. Daar, dat, daar, daar, zou je, daar, daar zou je ook is... nog wel eens een... Uh... Oeh, dat is heel erg. <lacht> nou, ja. nou ja, als ze tenminste hard schreven. Ja. ja. Um, ik uh, precies dat uh, ik had toen vader die het veld in kwam rennen dat, dat dat oh, ja. me even te binnen ja. als ja, de scheidsrechter en hem onwelgevallige beslissing nam ja. dan kwam mijn vader ja. toch wel met, met gebalde vuisten het veld in vond ik als jongen nooit zo fijn ja. Ja. En, ja. maar dat was dan dus voordat hij die preek af ging maken ja ja zo ging het ja. Bij mij thuis ja. uh, maar dan ja. nog hè. dan heb je dus je best, ik zei het al 50. 50 ja, 50. Gepasseerd. Ik was de 50. Je kende de, de Bijbel als geweldig literair voorbeeld. Je had zo ja. je, nog wat andere. Je was uitgever. Je had ja. het werk van Eddie Hillessen leren kennen. Ja. En dan moet je zelf zinnen op papier gaan zetten. Ja, dat was nog wel lastig. Ik deed dat tamelijk naïef eigenlijk. Wat, zo dat... ben ik begonnen. Ja, dat kan bijna niet. Ja, omdat ik eigenlijk helemaal niet zo van plan was in het begin om, om daar een boek van te maken. Maar. Ik, ik wil de vader. Je het leven. ging om de vader. Ja, ja. Ja. Dat was de aanleiding. Ja. Maar toen, toen heb ik dat bepaald gedeelte van dat boek geschreven. En toen, dat, toen dacht ik, en dat heb ik ook gepubliceerd. In, dat is ook gepubliceerd in, in de Gids. Um, en dat uh, dus op de een of andere manier. Uh, ja, dacht ik. En toen heb ik het vervolgens jaren laten liggen. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk daaraan door. En op een gegeven moment, door het lezen van een aantal boeken... waarvan ik dacht, hoe is het nou mogelijk? Dat, dat vind ik niks. Ja. Dat, dat, dat moet ik. Boeken dat, die je als uitgever onder ogen ja, kreeg, ja. manuscripten. Ja, ja. En, of wat er zich aan literatuur aandient. Maar dus op een gegeven moment was toch de drang zodanig... dat ik dat eerste boek wilde schrijven. Um, en, en, en, en, en zo ben ik erin gerold. Maar dus dat eerste boek. En dat heb ik ook wel met, met ontzettend veel. Uh, ja, dat vond ik een sensatie dat dat uitkwam. Dat merkte ik. Dat vond ik een sensatie. Dat, dat kwam onder andere naam uit. Uh, want ik heb het opgestuurd aan Van Oorschot. Uh, zonder dat hij wist dat ik het was. Dus, en ik kreeg een fantastische brief uh, onmiddellijk terug van de uitgeverij. Dat is ook een, een, een gewoonte, een ongeschreven wet in de uitgeverswereld. Als je een roman schrijft, of, ja, dan mag niet, je, ben je nooit zelf, zelf nee, uitgeven. Nee, je moet door een kritische zeef ja, ja. van de redactie van een uitgever. Dat ja. is toch heel belangrijk. Want nee. anders kan een uitgever voortdurend zijn eigen werk uitgeven. Precies. Wat niet... Nou nou, ja, mag, geval, mag hij het best doen. Maar hij is, mag het wel doen. Kijk, Ontvalligerwijs heeft nu Peskens, de, de oprichter, de, de Geert van Oorschot... Die ja. heeft het wel gedaan, die heeft het bij zichzelf uitgegeven. Maar dat, dat wilde ik per se niet. En, maar ik wilde eigenlijk ook maar één ding, dat van Oorschot het uitgaf. Ik hoopte dat die dat wilde, waarom, maar wist het niet. Waarom die uitgever? Die uitgever, die wist ik, uh, zou mijn pseudoniem... Uh, uh, in, in stand houden. Die zouden dat begrijpen, want dat betekent geen publiciteit. Ja, ja. En dat hadden ze al met verschillende anderen gedaan. En, en dat was dus. Want de je reden. kan niet met je kop op tv. Nee, als, als, je, als, als pseudoniem. Je, nee, ja, dat is raar. Dat is een raar ding. Dat is een raar ding. Daarom verdwijnen pseudoniemen uit onze huidige tijdsgeving. Ja, natuurlijk. Nee, dat denk ik. Tenminste als de schrijver ook echt wil ja. dat hij onbekend blijft vooralsnog. Het is bij mij mislukt, al vrij snel. <laughs> omdat iemand... Nou ja, ja? Zo, nou, zo gaat dat. Iemand sprak zijn mond voor mij. Nee, helemaal oh. niet. Het gekke was, dat was Jaap Goedengeburen. Een, een Hoog, hoogleraar. Uh, ja, inmiddels hoogleraar. Uh. Maar die had dat, dat verhaal... Het was niet de gids, wat ik zei. het was die ja. raden. Ja. En die had dat ooit gepubliceerd. Ah, okay. Maar dat, ja. was daar, dat was acht jaar daarvoor, joh. En die wist dat ineens nog. Toen dacht hij, verdomme, dat ik weet wie dat is. Ja. Dat kon hij niet voor zich aan. Dat kon hij niet voor zich houden. Heeft hij in de Aagse Post geschreven? <laughs> wie ik was. Nou ja, jammer. Weg pseudoniem. Weg, pseudoniem. Weg dekmantel, daar stond ja? je dan, met de bidden bloot. Ja, zeker. Zo voelt het ook. Maar, nou ja, zo is het begonnen. En, en toen dacht ik, ja, misschien kan ik nog wel een boek schrijven. Ja. En, nou, ik, ik, ik vraag ernaar omdat wat mij... en dat heb ik eigenlijk niet nog zo benoemd... maar dat vind ik wel um, dat dat zou moeten... De, de, wat je boeken zo sterk maakt is de stijl. Je mm. hebt ja, ja. Het gehad over de plot, de, de ja. ideeën, de inhoud... wat er uh, in existentiële zin aan de grondslag ligt. Jouw levensgevoel dat er ja. toch op een of andere manier... in je wereldbeeld dat er ja. Ja. in zijn beslag krijgt. Maar dat gebeurt met fijn geslepen zinnen. Ja. Ik en ik vraag me af, hoe doe je, hè, waar komt dat vandaan, dat stijlgevoel? Is dat gevoed door de lectuur van jezelf, de voorbeelden van de schrijvers? Zit jij eindeloos juist weg te hakken? Dat idee heb ik namelijk, dat, jij, dat je heel... Nou, ik, ik wil zo, zo kaal mogelijk schrijven, dat is wel wat ik wil. Waarom, en toch je, waarom met zoveel, ge, zoveel gevoel ja. als ik kan. Want, maar waarom moet ik... het zo kaal? Nou ja, ik, ik vind te veel bijvoeglijke naamwoorden, dan, dan ga, word ik al enigszins onrustig hoor, als, als lezer. Ik, eh, maar en ik vind het eh, de taal in zo eenvoudig mogelijk, als je, als je die, die eenvoud kan bereiken in taal, die toch sprekend is, ja dat is mijn ideaal. En misschien ben ik, ja, je bent natuurlijk beïnvloed door dingen die je gelezen hebt. Al, hoewel ik dat niet zelf... Er werd vroeger over slauerhof en zo gesproken. Ja. Ik ken het proza van slauerhof ja. niet. Maar ja. euh, zo, zo... Nee, de, op de een of andere manier... ontwikkel je dus vrij snel een eigen stijl. Dat is, hoort bij mij. Ja. Zoals ik schrijf, dat hoort heel erg bij mij. Um, en dat... dat dus ik, ik, ik ben er ook heel secuur over, maar ik schrijf het eerst... en dan daarna ga ik kijken, wat moet er nog uit, wat kan er weg? Ja. Kan er eigenlijk net dit bijvoeglijk naamwoord, kan er eigenlijk net zo goed uit. Nou, alle bijvoeglijke naamwoorden kunnen eruit, zo'n beetje. Bij wijze van ja. spreken. <laughs> Komt dat ook van uh, dat ideaal, dat, je, dat, dat artistieke ideaal... die poëtica die je nu ja. daar worden formuleerd... Ja. Eenvoudig, maar welsprekend. Ja. Komt dat van Martienus Nijhoff? Nou, dat is natuurlijk zeker het. het uh, een, dat is een oeroud voorbeeld van mij. Nijhof is in de nerven van mijn taal ergens te ontdekken. Want je, je luisterde Frank Sinatra toen je twaalf was, maar je las Nijhoff. Ja, ik, ik las Nijhof en dat is door mijn moeder gekomen, die een groot ja. Nijhof liefhebber was. En op de laatste dag van haar leven nog of citeerde. Ja. Kende veel gedichten uit haar hoofd. Uh, dus die heeft mij daar... Uh, citeerde in... ze dat beroemde gedicht over de moeder? Ja, de moeder de vrouw. Ja, dat, dat heeft zij... Uh, dat waren haar laatste... Bijna haar laatste woorden. Ik, ik, wil je het lezen? En, ja, dat lezen? Ja, de moeder de vrouw. Ja, zeker wil ik dat lezen. Dat is, ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ja, het is befaamd, maar dit is wel... Het is een befaamd... Uh, gedicht, maar het is... Verschrikkelijk mooi. Die zit ook alweer. Die bladert nu door de verzamelde gedichten. Van ja, het. ik heb het hier. Ja, want ik, er zit hier een briefje bij. Want, ja. Op de laatste donderdagmiddag, vlak voor ze ging slapen... citeerde ze de moeder de vrouw uit haar hoofd. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag, in het gras, mijn thee Mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd. Laat mij daar midden uit de oneenigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Ze was alleen aan dek. Zij stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren. Zo. Ja, mooi. Zij zag zichzelf natuurlijk. Zij moment. zag zichzelf. Ja, absoluut. Ja, daar komt wel heel veel in samen in die paar regels... die ook voor jou... Ja, de kat es essentiële regels, maar... Ja, dat, dat, dat is hetzelfde een gedicht wat ik gebruikt heb in, de, in Julia, het ja. boek. Waarin de hoofdpersoon over het eiland Walcheren in de bus rijdt in de, de jaren 50... en komt dan bij Biggekerken langs met die bus. En dan herinnert hij zich dat daar een dichter woonde... die bijzondere regels heeft hm. uh, geschreven... En dat is een gedicht wat eigenlijk uh, mijn favoriete gedicht is. Ja. En dat dat zal ik ga je, je ook laten overbouwen natuurlijk. Hè? Dat, en dat ga ik, ik je even voorlezen, sorry. <laughs> en dan hou ik er mee op. Nee, voor <laughs> mij. mij hoeft het niet het hoor. Zijn, uh, dit is, is je dat geweldig? Het is het achtste gedicht uh, van de serie Voor Dag en Douw... wat hmm. Nijhoff geschreven heeft. Wij stonden in de keuken, zij en ik. Ik dacht al dagenlang, vraag het vandaag... Maar omdat ik me schaamde voor de vraag... wacht ik het onbewaakte ogenblik. Maar nu, haar bezigziend in haar bedrijf... en de kans hebbend die ik hebben wou... dat zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik... waarover wil je dat ik schrijf? Juist vangt de fluitketel te fluiten aan. Weer is dit leven vreemd als in een trein te ontwaken... en in ander land te zijn. En zij antwoordde. Terwijl ze langzaamaan een druppelend water op de koffie giet. En de damp geur wordt. Een nieuw bruiloftslied. Mm -hmm. Ja, is mooi, want zij, eh, hij heeft dat eerder geschreven. En dan heet het gedicht inpassen, En dan antwoordt de vrouw, ik weet het niet. Ja. En dat is, dat, dat is die Nijhof bleef altijd ook slijpen. Ja. En, en, en veranderen en verbeteren. Ja, oké, okay, maar tot hier het gaat, ja, precies, maar hier ging het dan toch wel over, tot totale tegendeel. Precies, dat is wel ja, ja, ja, maar is dat, dat is dan niet dat is dan niet het slijpen, maar dat is dan de liefde. Ja. Die wel ja. of niet tragisch ja, afloopt of niet. dat is zeker waar, ja. En het zijn ja. Het maar een paar woordjes, het zijn een paar woorden en het is kantelt volledig. Uh, ja. dat is geval. een beroemde Ja, dat is een beroemd geval natuurlijk. Ik vind ja. het wel fijn dat je het naar voren haalt, want ik ben een groot liefhebber van uh, van Nijhoff. Oh, goed, ook. Die lange gedichten als A-Water... en dus de ja. uur, die zou je ieder... Ja, daar kan je eindeloos in lezen. En het gekke is... Ja, je ziet, het is kapot gelezen. Ja. Uh, ja, dat kan wel uh, zeggen, dat dat je gaat ja. overal Hart. mee naartoe. <lacht> ja? Het gaat overal mee naartoe. Vakanties. En soms lees ik het helemaal niet. Maar ik moet het eigenlijk bij me Je hebben. hebt het echt altijd bij je. Ja, het, het is een beetje... Nou, Vader zo gezegd, Iets wat meegenomen. Ik zou eerder zeggen, een soort reis, reisgenoot. Ja, wat dus Awater. water... Eh, ik zoek een reisgenoot, ja. is, de, is de opdracht. Ja. Ik zoek een reisgenoot. En het is ook, is dat ook een soort opgedragen broer, aan zijn broer. Ja. Ja, ik wou het net zeggen, ja. is dat ook een soort... Ja, dat is, is... Dat, is dat waar je het dan toch uiteindelijk Daar allemaal... zie je het in terug. Ook, ook Nijhoff was dol op zijn broer. En, en, en uh, Ja, dat... Pim en Pom. Ja. ja. Zeker. Ja. Wat, wat deed je eigenlijk met je broer? Wat, was die, wat, wat herinner je dan van die... Van die je, je broer leeft nog. Dus ja, ja zeker leeft hij. Maar wat, wat herinner je van, van... Deden jullie dan ook veel dingen samen? Of ja, dat... wijdde hij je in, in in de grote gebeurtenissen van het leven? Hoe, hoe was dat? Ja, Sinatra. Dat, dat... Nou ja, Sinatra. Maar nee, het was... Nou ja, we, we, we deden alle mogelijke dingen samen, we sporten samen, ja. we, we, we hadden dezelfde vriendin, dat ze zelfs zo ver ging, het. <lacht> dus dat Teg tegelijkertijd. Tegelijkertijd, ja. Dat heeft een tijdje geduurd. En zelfs dat gaat toen... wel ver. Dat gaat ver, en dat zelfs dat heeft ons niet uit elkaar gedreven, zal ik maar zeggen. Ja, nee, maar daar ga ik nu verder niet over. Oh, kan ja. mijn schoonzusje nee. zit te luisteren. Ja. Ja. Even, dus, die kan ik niet. Ja, dus de vrouw van mijn broer, die zit ja. nu te luisteren. Dus okay. gaan, daar gaan we niet over die oude liefde beginnen. Ja, maar je nou, moet, ja, je nee. moet niet zwijgen over het verleden, heb ik van nee, jou nee. geleerd. Je moet ja. het juist allemaal hebben ja. hebt Losrikken. Ze weten het te lang. Rikken. Ze weten het al lang. Nee, dat, dat snap ik wel. Maar dat is wel bijzonder, zeg. Ja. Nou, dit ja. is pas 10 uh, voor 1. 10 tien, tien voor 2. Tien <laughs> tien voor voor twee. Twee. niemand hoort dit. Ik, ik, dit is een moment voor Sinatra, vind ja, ik dat lijkt weer. mij He? wel, He? Ja. ja. Wat hebben we nog? Hebben we nog iets? Ja. <laughs> The torch I carry is handsome. It's worth its heartache. In ransom, and when the twilight steals, I know how the lady in the harbor feels. Get sunny weather I'm just as blue as the sky Since love is gone Can't pull myself together Guess I'll hang my tears out To dry Friends ask me out. I tell them I'm busy. I must get a new alibi. I stay at home and ask myself who is. Guess I'll hang my tears out to dry Dry little tear drops My little tear drops hanging on a string of dreams. My little memories My little memories Remind her of our crazy schemes Somebody said Just forget about who So I gave that treatment a try Strangely enough, I got along without her Then one day she passed me right by. Hier aan de oude crooner. Guess I'll hang my tears out to dry. De titel alleen al. Wat muzici ja. dan zeggen als ze Frank Sinatra horen uh, is uh, timing. Ja. ja, dat is het. En ik denk, we hadden het eerder over het eerste uur van... waarom is het nou zo goed? Um, die timing van hem is onaanvolgbaar. Ja. En dat maakt het, denk ik, wat jou dan... Ja, dat spreekt mij ongelooflijk aan. Maar eigenlijk is schrijven... ...goed schrijven ook een vorm van timing. Ja, daarom zal ik er even aan te denken. Want in, ja. in welke zin? Ja, uh, een bepaald ritme. Een bepaalde toon. Een bepaalde... ...bepaalde woorden net op het goede moment gebruiken. Ja. In, een, in een zin. Ja. Niet de ene woord voor het achter uh, ja. het, het, het niet het ene werkwoord voor het uh, zelfstandig namen nou, of net nou ja. enzovoort af en toe wat je veel doet is volgens mij woorden loszetten ja ja als een steen in de vijver ja uh, zonder en je moet altijd oppassen dat iets niet een maniertje wordt maar uh, maar dat ja. dat speelt allemaal mee maar dat maakt ook dat dat zet dan je hand tegen zoals uh, sinatras ja. timing onder onoverbordig is dat maakt schrijver? Ja. Zinnen, zijn z'n uniciteit uit. Dus ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ik ben met je eens. Wil je nog fragment laten horen dan Nou, ik, de, de, de, de, we hebben het even gehad over Julia en ja. uh, de tijd 1938... Uh, waarin Chris, de hoofdpersoon, uh, zijn, zijn geliefde ontmoet... die hem de rest van zijn leven achtervolgt. Ja. Zij blijft achter in Duitsland terwijl hij weggaat. Um, en het is november, uh, de kristalnacht. Hij zoekt haar. Hij kan haar nergens vinden. Hij gaat langs de plaatsen waar ze, uh, waar ze samen geweest zijn. kan haar nergens vinden. Het is een, uh, een ellendige nacht. De laatste meters naar zijn huis. Vijf uur s morgens. Hij was doodmoe. Toen zag hij haar geleund tegen zijn deur bijna onherkenbaar in haar lange donkere jas een muts tot aan haar ogen ze stond daar maar, zei niets keek naar hem hij kreeg de neiging tegen haar te schreeuwen dat hij haar overal had gezocht en waar ze in godsnaam gezeten had je bent er zei hij daarentegen bijna toonloos hij loodste haar zijn kamer binnen deed haar jas uit, nam haar muts aan het donker, wat vage geluiden op straat, meubels onwrikbaar op hun plaats. De ruimte versmalde zich tot hun omhelzing. Haar hand om zijn achterhoofd, zijn handen zacht om haar wangen. Kloppende stilte, warmte breide zich oneindig over hen uit. Zo was geen nacht ooit geweest, geen dag begonnen. Moord en brand was er al geschreeuwd en uitgevoerd en was door niemand gestuit. Moord en brand was het parool, de code van dit land. Liefhebben kon je nog in holen en alcoven en verduisterde huurkamers. Chris en Julia lagen verstomd in elkaars armen en dachten niet meer, keken hoe het daglicht naderbij kwam, hun kamer inkroop, hun gezichten bereikte. Slaap was voor de domme, voor wie moest werken voor Knollenberg en zijn ingenieurs voor de SA na hun gedane zaken. Ze spraken niet. Ze zouden niet weten waarover. Alleen toen ze wegging. Alleen toen zei ze nog iets. Erger kon niet. Verdwijn zo snel mogelijk, Chris. Ga terug naar huis. Ik red me wel. Ik kan hier niet weg. Ik wil hier niet weg. Kom met me mee naar Holland, Julia. Je moet met me mee. Misschien ooit, maar nu nog niet. Wil je me beloven dat je onmiddellijk de trein terugneemt? Vandaag nog. Ik meen het. Je mag me nooit opzoeken. Je moet direct weg. Je brengt me anders in gevaar. Dit was Otto de Kat. Dank je wel. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV